Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, de Witte, Ben Lone, onder auspicie van de literaire kringgoorne, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. En aan dit uur gaan deelnemen. Um, Wil Pulles, Willem van der Vrande, Norbert de Vries en Els en ik. Nou, begin van het nieuwe jaar mogen we de lieve, lieve medewens met aan Norwets, ja. die dat zo geformuleerd heeft, alle luisteraars daarin betrekken. Een verstandig en gezond 2015 toewensen. En je wordt verstandig, denk ik, als je veel gedichten leest. En ook romans. En, en, gewoon überhaupt als je veel leest. Uh, niet Norbert? Is ja, dat niet een recept Ik altijd voor wijzer. Van. Ja, ja, wordt altijd wijzer van. Nou, uh, we gaan uh, eens kijken, beginnen met, uh, met, uh, met de gedichten van, van Willem. Hè? En Willem ja, gaat terug. We, we beginnen met uh, de poëzie. We beginnen met 2015. In 2015 zal uh, Leidraden nummer 100 verschijnen. En in dat nummer, nummer 100. ...zal een gedicht staan van Jos de Vet. Er staan er wat meer in, maar dit ene... ...daar wil ik nou eventjes het licht op laten schijnen. Jos de Vet die heeft eerder uh, gepubliceerd... ...en alle dingen die Jos de Vet schrijft, die zijn... ...a, intelligent, b, heel erg uh, poëtisch... ...maar ze zijn ook tegelijkertijd deel van de zogenaamde lichte muze. Of zoals wij het noemen, de speelse muze. En het is dat speelse dat ik even onder de aandacht wil brengen met dit gedicht. Um, stel je voor, je pakt twee verschillende soorten breigaren... twee verschillende kleuren en je mengt die samen om er een nieuwe sok van te breien. Mijn oma die kon dat. Mijn oma die was blind, maar wij moesten onze vuist uitsteken... En dan wist ze de maat van de voet. En dan maakten ze op die manier terwijl ze andere dingen. Ze zat te praten, want ze hoefde dat uh, zo toch niet te kijken. En dan kwamen er gewoon twee kniehuizen uit. Um, daar moest ik aan denken, aan die kniekausen Toen ik uh, dat gedicht van uh, Jot de Vet las. Want die gebruikt twee soorten uh, breigaren En die maakt daar een mooie nieuwe sok van. Het eerste gedicht is jullie zeker bekend. Uh, Martinus Nijhoff, De Moeder, De Vrouw. Ik lees het even, want het gaat ook om het ritme en de klank... die je dan nodig hebt om dat terug te vinden in het gedicht van Jos. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden... worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag in het gras...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 O, oh, dacht ik. o, oh, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. Dat is het breigaren van de ene sok. Nu komt het breigaren van de andere sok. En tot uh, mijn verbazing, en misschien wel van de luisteraar ook, is dat toch weer zoiets anders als wat Martins Nijhoff geschreven heeft. Ik probeer het te lezen, maar dat is heel lastig. Want je bent nog geen ringel verder of je bent geneigd om het te zingen. In een groen, groen, groen, groen knolle knolle land. Daar zaten twee haasjes. Heel parmand. En de een die blies de fluiten, fluiten, fluiten. En de ander sloeg de trommel. Toen kwam opeens een man. En die heeft er één geschoten. En dat heeft... Toen naar men denken, denken kan, de ander zeer verdroten. En dat is de tweede draad van het uh, breigaren. En samen levert dat het gedicht op wild en dat gaat weer lezen. Mm -hmm. <laughs> Ik ging de bosra bosrand langs om een hecht te zien. Ik zag een hert, een ree, daar onbevangen grazend, vredig als in lang vervlogen mensen dromen. Even keek zij, kop wat scheef, zich kennelijk verbazend naar mij. Vent loopt toch door en graaste onverschillig voort, alsof ik niet om haar te zien naar de bosrand was gekomen. En terwijl ik daar zo stond, een pepermunt genomen, zag ik twee haasjes dachtel in de weer met paren... zonder schroom in het aanpalend knollenland. Fluiten, fluit en trommel lagen even aan de kant... wijd en zijt, geen jagersman of vrouw te ontwaren... over bos en knollenstreek weerstemmend avondlicht. Even was de wereld stil. Zelfs alle vogels zwegen. De bosrand hulde zich in wonderlijk tover, pastoraal als in een plattelandsgedicht. Toen viel plots een buizert als een baksteen naar beneden en was er van de twee nog maar één haasje over, doordat, hoewel het andere eens te meer het haasje was, van het vermetel en gedreven parend stel wist ik toen nog niet... Dat het konijnen waren en geen haasjes. Maar dat weet ik ondertussen wel. Waar het geen haasjes waren, vind ik één ding raar. Konijnen weten van tamboeren nog van toeten en kunnen met muziekgerij niet uit de voeten. Hoe kwamen die fluiten, fluit en trommel dan daar? Dat was ik nooit weten. Ik vind het zo mooi en knap in elkaar ja. ...schreven gedicht. Straks blind, in... blind breien, uh, doet me aan breien denken. Ja. Of niet? Hij is het vlug achter Blind lezen. Een beetje plat. Ja. <laughs> Kijk je breien. Nou, het was alleen maar... Dat is een geitenbreier, hè? Geitenbreier. Het was alleen maar bedoeld om aan te geven... ...langs welke route de gedachten gegaan zijn. Ja, dat is En wat er dan uitkomt... ...en als je daar dan wat langer naar kijkt dan denk je van, nou, dat is toch heel knap... dat je die twee ja. totaal verschillende de, dingen... in één vlecht... en tot een heel nieuw gedicht komt. Zeker. Het gedicht heet... Wild, de schrijver Jos, van de, Jos, de Vet. Jos de Vet... en in Leidraden 100 zijn ze terug te vinden... want er staan er nog meer. Maar Leidraden 100 is er nog niet. Ja, precies. Daar ja, moeten we nog even op wachten... Goed, en eh, dat was dus wat wij Daarom. vanavond te vertellen hadden. Ja, dankjewel Willem. Wil, ja. kom eens vaker. <fonte eraser> Hartelijk dank. En voordat wij naar. Even bij de microfoon. Uh, voordat wij naar het muziekje gaan van Even de Roveren, ga ik even iets aankondigen, want anders vergeet ik het misschien. Ik had een wandeling gemaakt met Leo Joosten... en toen gingen wij lekker een kopje uh, cappuccino drinken in het eiland. En daar kwam binnen onze trouwe Tim, vaak onze techneut geweest... met zijn vriend Nick. En die kwamen pamfletjes uitdelen. En waarom doen ze dat? Omdat zij, 4,5 jaar lang hebben zij <coughs> muziek gemaakt... Voor deze lokale omroep hebben ze programma gemaakt... alternatieve muziek uit alle windstreken. En op 18 januari gaan zij van s avond zes tot s morgens zes uitzenden. Dus Nick en Tim die steven af op hun honderdste aflevering... en zeggen het is tijd voor een fucking klapstuk. Zo. <laughs> Daar heb je het dan. Ook al 100. Dus 18 januari. 12 uur lang non-stop uitzenden van onze vrienden Nick en Tim. Van 6 tot 6? Van 6 tot 6. Uh, van 18 uur tot uh, de hele uur nacht door, tot mogen. 6 uur. Ja. Oh, ja. Dus ik ja. denk, dat moet ik even doen, want ik wil het niet vergeten. Hij kwam dat met zulke stapels overal in het dorp uitdelen. Nu krijgen we een muziekje van uh, Eva de Roveren en dat heet In Inbruikleen. We hadden het net over een uh, blaadje dat ik gescheurd heb uit de Poesiekalender. Er zijn er misschien meer, maar deze is van Van Oorschot. En uh, elke dag een gedicht. En er zijn er bij, ja, die kun je eigenlijk niet weggooien. Dus ik heb daar zo'n groeiend, groeiende stapel met, met gedichten die, uh, die ik gewoon niet weg kan gooien. Nou, en, uh, nou ik dacht straks, als we nog wat misschien tijd over hebben, wil ik zoals alle mensen een gedicht van uh, Mout van Houwaert voorlezen, een heel klein gedicht. En Had waarom meegedaan. zeg je zoals alle mensen? Nou, zo heet dat gedicht. Oh. <lacht> ik wou zeggen, ik was helemaal niet van plan... om zomaar een gedicht voor te <lacht> vliegen. Nee, nou... We hebben voor Norbert, wel. Norbert de Vries. Norbert, gaan we mee praten. Van wie ik al uh, de originele nieuwjaarwensen uh, heb... Uh, de etering geslingerd. Ja. Dag, lieve, lieve medemens. Norbert, hoe kom je zo aan... Uh, aan, aan uh, Arend Fokke Simons, ja. die in 1805 al de draak steekt met onze nieuwjaarswensen. Ja, hoe kom ik dan? Veel op uh, DBNL uh, zit te lezen en dan kom je me wel tegen op een gegeven moment. Wat is DBNL? Digitale Bibliotheek Nederland. en Dat is mijn favoriete site, daar zit ik elke dag op. En dan, uh, ik ben geïnteresseerd in oude literatuur, dus zeg maar 19e eeuw. Dus jij herontdekt ook? Nee, nee. Dus, dus, ja, <laughs> goed, goed. Ja, hé, hey, kom, kom hè. Nee, maar dan kom je allerlei mooie dingen tegen. Ja, ja. ja. ja dat komt ook in dat boekje. Ja, ja, ja. Ja. Maar en die steek de draak met, met de Nieuwjaarswand. Ja. Vent. ja. ja. En dat maar dat al. deed hij echt? Ja. Ja. ja. Mooie vent. Ja. En toen dacht jij. Dat kan ik gebruiken, dacht ik. Dat ga ik gebruiken. En dat ja. heb ik gebruikt. Ja. En hoe lang heb jij hierop zitten? Oh nee, dat is... Uh, toen ik dat echt gelezen had, wist ik, daar dat ga ik iets mee doen. Maar goed, daar kom ik niet voor. En hoeveel... Nee, nee. En maar wij kunnen jou daar toch mee complimenteren? Oh ja, zeker, dankjewel. Hoeveel lieve mensen hebben dit gekregen? Een stuk of 35. Zo, ja. dan voel ik me wel uitverkoren. He? Ja, ja, ja ik, ik heb maar weinig vrienden dus. Uh. Dat is bekend, hè? Ik heb veel meer vijanden. Nee, maar ik me wel uitverkoren. Heb je niet aan die 35 vijanden ook gestuurd? Ik heb veel meer dan 35 vijanden. Ja, zo. maar ja. je moet ergens een ja, rijstrekken. Ja, ja. ja. Mijn 35 geliefde, meest geliefde vijanden. Ja, dat zou ik voor ons doen. Ja, uiteren. dat zou je kunnen ja. doen. Na, analogie van wat uh, aartsbisschop Kardinaal uh, Leonard zegt: mijn uh, meest uh, geliefde ketter. Ja, ja. Dat is Origines, heb je dat uh, gesprek gezien? Nee. Tussen ketter en kerkvorst. Oh, prachtig. Maar daar komen we niet voor. Nee, nee, voor. nee, nee dat zijn allemaal zijpaden. Ja. Die zijn trouwens jou wel. bekend ja, zijpaden. Ik, ben, ik, ben, ik ben verslingerd aan zijpaden. Ja. ja. ja. Het kan mij niet uh, genoeg uit van de, van de hoofdwegen af. Nee. Ja, dat is hm. zo. Vind je maar, toch altijd goed, interessanter een zijpad, hè? Een zijpad kom, nee, die komt vaak uh, verrassende dingen tegen op zijpaden. Hm. En uh, daar hou ik wel van. Ja. Maar nu gaan we naar Kees Vins. Ja, Kees Vins. En, Jij hebt mij een mailtje gestuurd van... Uh, ja, Norbert, die had een, een boek gelezen met een golenaar. En dat was Reinhold Fuchs. En die, dat is een interessante man. En die vind ik die moet eens een keer worden uitgenodigd om in Golen een literaire avond te verzorgen. Wat is dat voor iemand? Die, heeft, uh, die is geboren in Golen en uh, opgegroeid in Oosterwijk. Uh, heeft Nederlands gestudeerd. Een proefschrift geschreven over Borwijk. Dat, dat heb ik gelezen. En hij heeft ook een aantal romances ge geschreven. maar die heb ik niet gelezen. Maar dat, dat ben ik van plan nog wel te gaan doen. Als hij naar Goorlijk komt natuurlijk. En um, dat vond ik een uh, interessante figuur. En daar hebben wij het over gehad. En toen dacht jij van, dat ik daar vanavond over zou komen vertellen. Ja, dat dacht ik. Ja. Heb ik maar ik heb, ik heb alleen dat, uh, dat verhaal over Boorwijk gelezen. En dat, dat, uh, dat is wel aardig. Maar dat is te specialistisch. Maar gisteren zat ik um, in Kees Vents te lezen. En dit is toch zo mooi. Kees Fensky, dat is echt een geweldig goede schrijver. Dan, dan, dan ben ik meteen weer, zeg maar, uh, betoverd door zijn taal. En uh, ik, het zijn allemaal kleine stukjes. Dit boekje heet In het voorbijgaan, kleine essays. En die schreef hij zo in de Volkskrant. En die zijn op een gegeven moment gebundeld. En... Toen kwam ik bij het laatste stukje en dat heet Dit is geen kolom. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het vandaag eens over columns hebben. Want ik vind dat dat ook maar eens een keer de tijd is dat we het over columns hebben. Dus mijn bijdrage vandaag gaat over columns. En dan wil ik eerst een stukje voorlezen uit dat geweldige uh, stuk... wat eindigt met Dit is geen kolom van Kees Vents. Het is te lang om het helemaal te het, gaat heel, het is te lang en het is ook niet heel interessant genoeg... maar wow. het begin is heel mooi en dat lees ik even voor... Mm -hmm. Het woord kolom is reddeloos. Het drijft steeds wekerwordend weg over de wijde wateren van de betekenisloosheid. Voor het weekdier dat het woord columnist is, geldt hetzelfde. Krijgt u wel eens van iemand een slappe hand? De gever moet een columnist zijn. <lacht> Geweldige. Eens was een kolom een mooi stevig woord, geharnast, gewapend. Een wat gevreesd woord ook. Een woord zelfs met prikkeldraad eromheen. Niet of, nou, niet of nauwelijks aan te pakken. En dan beschrijft hij hoe in de krant alles, zeg maar, de, de hele wereld en de, de werkelijkheid is allemaal scheef. En dan in de krant staat er dan één rechtstuk en dat is dan de kolom. Um, daar werd even de waarheid gezegd, die de krant zelf niet aandurfde. En dat, is het best, en dat in de beste taal die er is, en dat is de taal zonder nuances, hoewel of schone machine misschien en maren. De schrijver van de column ging het om ideeën, om denkwijzen en om alle mensen die de lafheid van de zachte krachten vertegenwoordigen. Over al die meningen en mensen schreef hij. Over zichzelf nooit. Zo hoort het ook. Bloed aan de paal. Dat was een column. Het scherm is dat de redactie zelf niet durfde te gebruiken. En dan beschrijft hij twee, naar zijn idee, oercolumnisten in Nederland: en dat zijn Jan Blok en Piet Grijs. En dat gaat zo door en dan komt er ook nog een hele mooie zin. Um, niet zo lang geleden zat ik aan tafel met, ik schat 30 columnisten. Ze schreven allemaal in dezelfde kant. Ja, dat is werkelijk, het is een plaag, het is een plaag. Geen blad of, of, of, of dingen. Iedereen heeft. Tientallen columnisten. Zelfs het blaadje Metro. Dat heeft de tegenwoordig al een uh, stuk of tien column, ja. columns uh, in, ja. in het, uh, in het uh, onmogelijk Go blaad. Ja, echt. 30 columnisten. Ze schreef allemaal in dezelfde kant. Er was niet één echte columnist onder. Bijna alle schrijvers van stukjes die even weinig beschadigend zijn als het weerbericht. En dan... Uh, nou ja, goed. Dat is de, de kern van zijn verhaal. Uh, een columnist stelt geen vragen. Hij beweert alleen met... De grootste zekerheid op een echte column is ook nooit een antwoord mogelijk. En dan, dan eindigt hij met, dit is geen column. Nou, ik dacht, wat is nou de beste column van 2014 geweest? En ik wist het meteen. Uh, dat is namelijk, ik weet niet of je hem gelezen hebt, van Max Pam. Dat is ook een geweldig goede columnist. Ik, uh, ik volg hem met heel veel plezier. En die heeft een, een, uh, in de volksstand van 18 juni 2014... Een column geschreven die toch wel enig optie heeft gebaard. En die heet, met islam heeft het allemaal niets te maken. En dan beschrijft hij vier bekende groepen, de namen komen ons allemaal bekend voor, elke dag in het nieuws, ISIS, Boko Haram, El Shahab en Taliban. En dan beschrijft hij de, de gruweldaden die de, de aanhangers van deze bewegingen begaan. En dan eindigt hij steeds met dezelfde mantra. Eigenlijk heeft het optreden van ISIS niets met religie te maken. Het gaat hier om culturele en etnische verschillen. Door het rampzalig optreden van de VS en het treuselende Westen... is er een vacuüm ontstaan waarin deze groepen zijn op, um, opgekomen. En dat wordt steeds herhaald. En dan eindigt hij, ook weer briljant... Heus, ik zeg het u... Als je al die strijders buiten beschouwing laat en je denkt ook even niet aan al die gelovigen door wie zij worden gesteund, dan is de islam op zichzelf ja aan zich een geweldige religie. <lacht> Kent jij die? De, nee, nee, oh nee, nee, geweldig, nee, ja nee, prachtig, hem ook prachtige. Ja, ik eh, lees de Volkskrant niet, dus ja. ik, uh, ik, ik zie Pan niet, hè? Ja, maar je kunt hem ook op internet. Nou, ik, volg, ja. ik volg hem op internet. Nou. En. Uh, nou ja, goed, dat, dat vond ik dus de, de, de, de beste column van 2014. Uh, en in Goorlen heb ik ook even nagedacht. En dan moet ik helaas vaststellen dat ik de beste column heb geschreven. Dit jaar? Ja, dit ja? jaar. Schrijf jij ook, 2014. Hoor. Ik uh, dus niet dat je... Nou ja, het is een <laughs> stuk en dat heet... Plus onze wereldberoemde pinnen zit. En dat is echt een stuk geweest. Wat de nodige beroering heeft verwekt. En uh, het is een verslag van een raadsvergadering. ...maar het ook te lezen als een column. En, uh, oh, ik herinner Lees het even me. Ja ja, ja, ja, ja. Ik herinner ja. het me wel. Ja. Uh, Lees even nou, voor. Ik, ik heb het niet meegenomen, uh, man. Ja, zeg. Uh, nee, dat vind ik wel <laughs> Het graag. gaat over het verhaal van ja. Joke Aerts. Ja ja, ja, ja. En als je... En als de definitie... Nee, nee. Ik, het eindigt... Dan heb jij verkeerd. Het eindigt als volgt... Uh, uh, zelf denk ik dat uh, als ik zelf een uh, definitie zou moeten geven van, de best, van, het beste raadslid, van ja, een goed raadslid, van een goed raadslid. Dan, dan denk ik aan iemand die heel weinig lijkt op jookaarts. Zo heb ik het geformuleerd. Nee, nee het gaat mij om uh, dat, dat een uh, goed raadslid een raadslid is dat goed kan luisteren. En als dat waar is... Dan, dan uh, moet je geen, geen pennenset geven bij het afscheid van een goed ah, raadslid, ja, ja. maar een doos wattenstaafjes. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk ja. het leukste beeld uit dat. Ik zeg dat omdat dat een, column is, of een stuk is, het is geen column misschien, maar goed. Het is een stuk wat, uh, wat wel de nodige uh, gemoederen heeft bewogen. Dat, uh, dat mag ik echt wel zeggen. Dat heeft uh, impact gehad. En dat voldoet aan. Het voldoet aan, de, aan, aan de, de formulering, de definitie, zoals, of de beschrijving zoals uh, Kees Vens die geeft, die ik heb voorgelezen. Ja. Zeker. Ik denk dat het nu tijd is voor muziek. Tijd <lacht> <het> voor muziek? Nou. <lacht> nou, dan gaan we naar eventjes Wissen. En dat lied heet De Koek. En het, het gaat verder, De Koek is op.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 Give us here for now Ja. Wij luisteren naar de aangename stem van Ben Loon. Hij leest zijn recensie. Die gaat over het boek. Timur Vermes, daar is hij weer. De Bezige Bij, Antwerpen 2013 is het uitgekomen. En uh, ik, ik uh, trof vanmorgen in de trein uh, Fred, Fred Greven. Die leest ook alles wat los en vast zit over Duitsland. Ja. Ik, uh, ik vroeg hem of hij de nieuwe Hitler-biografie had gekocht. Nou, hij was in Berlijn afgelopen dagen en daar lag het uh, bij de kassa natuurlijk. Dat is nog maar deel 1, een nieuwe visie op, op, op Hitler. man die daar zo zijn levenswerk voor maakt. Uh, nee, hij had het uh, laten liggen. Ik zeg, lag Timo Vermes er niet bij, daar is hij weer. Nou, Timo Vermes, dat, uh, dat ligt dan uh, had hij ook uh, gesignaleerd dat had Fred ook gelezen hij was er niet zo kapot van omdat, nou het is een leuk idee maar dat idee dat dat, dat loopt toch op een gegeven moment dood vindt hij, want dan moet dat het hele boek door dat dat idee uitgemolken worden maar goed, ik heb dit boek gelezen daar is hij weer vertaling van, er is wieder daar. en daar is hij weer, is het debuut van de Duitse journalist Timur Vermes die is geboren in 1967 in Duitsland alleen werden er 500.000 exemplaren van verkocht. Zomer 2011. Adolf Hitler wordt wakker op een verlaten veld in Berlijn. Zonder oorlog, zonder partij, zonder Eva. Hij dwaalt rond in een volstrekt onherkenbare stad en al wie hij aanspreekt denkt dat hij een hilarische, sarcastische imitator is... In die hoedanigheid wordt Hitler een hype... en begint hij, 66 jaar na zijn vermeende overlijden... aan een televisiecarrière. Dit is de tekst van de achterflap. Vooruit, ik neem ook de vraagstelling van de flap over. Timur Vermes heeft een van de grappigste boeken... van de laatste jaren geschreven. Hij neemt de media en de cynische massa genadeloos op de kool, zonder aan spanning in te boeten. Slaagt Hitler, gesteund door YouTube-filmpjes... En vind ik leuks deze keer wel in zijn opzet? Dat is dus de vraagstelling van de achterflap. Wel, het antwoord zit deels verpakt in de korte samenvatting. Als je een hype wordt, ben je per definitie geslaagd. Maar anderzijds weten we ook dat hypes een kortstondig leven is beschoren. Timo Vermes is in ieder geval geslaagd in zijn opzet een enorm lezerspubliek te vinden dat genoten heeft van zijn boek. Dat volgens de standaard grappig en tegelijkertijd tot nadenken stemt. Jazeker, want wat zegt het over jezelf als je merkt dat je het met veel van Hitlers opvattingen eens bent? Je weet natuurlijk dat hij met Nero, Stalin, Pol Pot, Mao, Saddam en Poetin tot de meest abjecte figuren uit de wereldgeschiedenis behoort. De Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, Hitler vormen voor ons nog steeds het morele referentiepunt het is onmogelijk om je vrijblijvend en afstandelijk te verhouden, om dat woord ook maar eens te gebruiken... tot Adolf Hitler, de verpersoonlijking van het absolute kwaad. Het is dus op zijn minst ontzetteling als je merkt... dat je het met Hitler redivivus eens bent in tal van zaken. Aan het begin van zijn televisiecarrière... ontmoet hij de leden van het productieteam. Mensen die de kat uit de boom kijken, zich indekken, angst hazen. Behalve mevrouw Bellini... Een vrouw naar Hitlers hart. Hij wordt ontvangen, voorgesteld en uitgenodigd zijn zegje te doen. Hij geeft fris van de lever commentaar op wat hij om zich heen ziet. Pure fascistische praat. En de medewerkers van het televisieprogramma zijn geschokt. Al vinden ze wel dat hij zijn nummer meesterlijk brengt. Tijd voor een citaat. Toen ging ik weer zitten. Ik, dat is Hitler dus, hè. Er heerste stilte om me heen. Dat is niet grappig, zei de buurman van Sensebrink toen. Angst Jagend, zei de heer, wiens idee het niet was geweest. Ik heb u gezegd dat hij goed is, zei Sensebrink trots. Waanzinnig, zei Hotel, reserveerde Sawatsky, maar het was niet duidelijk hoe hij dat bedoelde. Onmogelijk, zei de buurman van Sensebrink beslist. Dame Bellini rechte haar rug. Meteen draaiden alle hoofden zich naar haar. Het probleem is, zei ze dat jullie hier allemaal ondertussen volkomen afgestomd zijn. Niet onhandig liet ze de opmerking er even inzinken en nam toen weer het woord dat toch al niemand behalve zij op dat moment durfde te nemen. Goede inhoud herkennen jullie alleen nog maar aan het feit dat de man op het podium harder grijnst dan, dan de mensen in het publiek. Neem eens een kijkje in ons komieke landschap. Niemand kan nog een pointe maken zonder zich half ziek te lachen, zodat iedereen merkt dat de pointe er nu aankomt. En als er al iemand zijn zelfbeheersing zo'n beetje bewaart, lassen wij gelach op de achtergrond in. Maar dat heeft zichzelf bewezen, zei er een die tot nu toe zijn mond had gehouden. Kan zijn, zei de dame, van wie ik onder de indruk begon te raken, maar wat komt er daarna? Ik denk dat we op een punt zijn beland waarop het publiek dat soort dingen alleen nog als gegeven accepteert. En de eerste die het beslissende nieuwe accent brengt, is degene die de concurrentie lange tijd achter zich laat. Of niet, meneer Hitler? Van beslissend belang is de propaganda, zei ik. Je moet een andere boodschap overbrengen dan de andere partijen. Zeg, zei ze, u had dat daarnet niet voorbereid, of wel? Waarom zou ik, zei ik. Het granieten fundament van mijn wereldbeeld heb ik lang genoeg geleden gelegd. Het verschaft me de mogelijkheid om ieder willekeurig aspect van het wereldgebeuren... met mijn kennis te doorgronden en daaruit de juiste conclusies te trekken. Denkt u dat leiderschap op uw universiteiten valt te leren? Ze sloeg met haar vlakke hand op tafel. Hij improviseert, zei ze stralend. Hij trekt het gewoon tevoorschijn. En daarbij vertrekt hij geen spier van zijn gezicht. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat hij niet na twee uitzendingen al niet meer weet wat hij moet zeggen. Of dat hij begint te jammeren dat hij meer auteurs nodig heeft. Of vergis ik me daar, meneer Hitler. Ik laat niet graag zogenaamde auteurs in mijn werk broddelen, zei hij toen ik Mein Kampf schreef. Ik begin het te begrijpen wat je bedoelt, Carmen, zei de heer, wiens idee het niet was geweest. En hij lachte. De ZDF kan zijn borst wel nat maken, zei Sensorbrink. Alleen één punt moeten we helder hebben, zei mevrouw Bellini en toen keek ze me opeens heel ernstig aan. En wat mag dat zijn? We zijn het erover eens dat het onderwerp joden niet grappig is. Daar hebt u absoluut gelijk in, bevestigde ik bijna opgelucht. Dit was eindelijk eens iemand die wist waar ze het over had. Dit systematisch misverstand wordt heel het boek doorvolgehouden. Iedereen denkt uiteraard dat Hitler een act is. Ze hebben niet in de gaten dat hij echt is. Het is een van de heerlijke mogelijkheden van fictie. De verslaggeefster van Beeld is met één bedoeling het interview ingegaan. De echte naam vernemen van de comediant. Hoe zit het met uw naam? Hitler, Adolf. Ik bedoel natuurlijk uw echte naam, zei ze zelfbewust. Beste juffrouw, zei ik. En ik boog me lachend naar voren. Zoals u misschien hebt gelezen, heb ik geruime tijd geleden besloten politicus te worden. Hoe dom moet een politicus zijn die zijn eigen volk een valse naam opgeeft? Hoe kan hij dan gekozen worden? Ja, precies, zei ze. Waarom zegt u het Duitse volk uw echte naam dan niet? Zou u ons uw paspoort willen laten zien, vroeg de jonge dame vervolgens, of uw identiteitskaart? Wilt u van al uw gesprekspartners het paspoort zien, vroeg ik terug. Alleen van hen die beweren dat ze Adolf Hitler heten. En hoeveel zijn er dat? Het is een hele geruststelling, zei ze, dat u de eerste bent. U bent jong en misschien niet goed geïnformeerd, zei ik, maar ik heb mijn leven lang verzocht verschoond te blijven van een speciale behandeling voor mezelf. Ik ben ook niet van plan daar verandering in te brengen. Ik eet uit de veldkeuken zoals iedere andere soldaat. Ze zweeg even en dacht na over een nieuwe invalshoek. Bent u nazi? Dat was werkelijk irritant. Wat is dat voor een vraag? Natuurlijk. Ontkent u de daden van de nazi's? Het komt niet eens bij me op. Ik ben de eerste die niet moe wordt erop te wijzen. Ze rolde met haar ogen. Maar veroordeelt u, u ze ook? Dat zou toch wel dom van me zijn. Ik ben echt niet zo schizofreen als onze parlementariërs, zei ik fijntjes glimlakkend. Nou, de cover is een wit veld met een kapsel onmiskenbaar Adolf Hitler en een nepgotisch schrift gezet in blokje als snorretje daar is hij weer. Nou, dat was uh, Timo Vermes, daar is hij weer. Uh, ben je content over dit boek? Uh, vind je het een prachtig boek? Uh, meeslepend? Uh, nou, prachtig meeslepend, uh, dat zijn de te grote kwalificaties, uh, die zou ik liever voor anderen gebruiken. Ik heb me wel geamuseerd uh, nou, met, uh, met het boek. Amusant, het is een amusant boek. En uh, ik was het wel met Fred eens, het, het, uh, op een gegeven moment dan, dan, dan weet je het wel, dan, dan, uh, ja, het gaat zo een beetje het hele boek door natuurlijk. Die man die is rolvast en, en uh, ja, de mensen die, die weten niet wat ze ervan moeten denken. En uh, ja, je krijgt dan ja, van allerlei soorten van die, van die discussies, dialogen. En, uh, nou. Dus voor mensen die een amusant avondje willen doen. Kunnen wel uh, een... zich amuseren, wellicht toch dit... met... Uh, Wordt het ook verfilmd? <laughs> ja, natuurlijk. Nou, die weet... kans is groot <laughs> natuurlijk. Hè. Ja. Maar tegenwoordig wordt alles verfilmd. Ja. Dus. So. Nou, uh, hebben we nog meer muziek voordat we naar uh, onze ja. uh, naar het laatste we... blokje ja. gaan? Ja, dat had ik willen doen, maar, maar... ik zat naar jou te luisteren. Ja. Maar kan jij nog een liedje draaien van Eva de Rover? Of is dat te veel werk? Want die vind ik het leukst. Ik vind even de Visser, die zeer gerond wordt. Een beetje niet zo leuk. Een beetje saai. Maar, Stefan kijkt. Ik ja? ken alleen van, uh, van fantastisch. Oh, dat staat erop. Ja, ja. Wou je dat horen? Nee, nee, maar dat vond ik wel komisch. Ja. Dus, uh... En is dat? Nee, dat is van Eefje de Vistel hè? Nee, dat is van uh, die andere. Eens erover. Ja. Daarover, ja. Oh, kun jij fantastisch opzetten? Ja, ja. dat gaat komen. Nou, moest je kijken. Je wensen worden onmiddellijk vervuld. Alles mag en niks moet, je weet wat ze zeggen, als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, een om rommel klavertje 4, dagen als deze schaars, dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, zoeken naar vertier, hoeven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier? Ik ken de haar via via, zij maar via ook, ik had zoiets van, zien we zien hoe het loopt, Na nou, wat die kiel, ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken, stijgen dus op weg naar huis, nog een bericht. Slaap lekker.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 Fantastisch tol. Nog meer jij is fantastisch toch! Dat zijn we omhoog gordelen. Dit was op verzoek van onze gast Norbert de Vries. <coughs> ja. Van Eva de Roover. Fantastisch. En dan gaan we verder met Kees Fans. Kees Fans. Uh, ik zei net al dat het. Dat vind ik een geweldige schrijver. Uh, ik heb hem toevallig gisteren dus herlezen en ik ben weer helemaal vol Kees fans. En om uh, even dat aan te tonen, want dat moet je ook bewijzen als je beweert. Uh, lees ik de slotzin van een stukje en dat heet Nico van Hees Journalens. En dat moet ik even toelichten. In het telefoonboek stond achter zijn naam Journalens, journalist enzovoort dus. Ik weet niet, uh, tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Maar ik, ik ken nog iemand die bij de gemeente Goren werkte. En die, had, uh, die stond in het telefoonboek. En daarachter stond ambtenaar ter secretarie Wel afgekeurd, afgekort, hè, ambtenaar ter secretarie. Maar dat, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Maar vroeger zette men zijn uh, beroep nog wel eens in de telefoongids. Dus deze man, dat is een, een pater. Die uitgetreden is en journalistisch geworden. En die uh, Kees Vinds goed kent. Heeft gekend. En die had dus in het telefoonboek achter zijn naam staat journalens en dan beschrijft hij het leven van die man die hij toevallig tegenkomt en ja, dat is dan weer zo mooi hè? Um, die man uh, hoort hij dat hij overleden is um, de groeven in zijn gezicht zullen hun diepste punt hebben bereikt hij moet een mooie oude kop hebben gehad de grijns zal een lichte lach zijn geworden hij werd ziek, ging dood enzovoort en dat is dan het slot en dat vind ik dat vind ik briljant. Als je zoiets kunt schrijven, dan ben je een groot schrijver, vind ik. Maar nu ga ik een ander stukje voorlezen. Dat heet Overbodige Boekensoort. Er worden in Nederland en ook buiten Nederland, want het is een algemeen verschijnsel, heel veel boeken gepubliceerd. En de meeste daarvan die worden ook nooit gelezen, of maar door een handjevol mensen. En die verdwijnen en uh, die, die raken in de vergetelheid zoals uh, de, de, die drijven weg op de wijde wateren van de betekenisloosheid. Om mijzelf daar nog even te citeren, uh, te herhalen. Maar het is niet te citeren, maar te herhalen. Overbodige boekensoort. Als ik moedeloos ben, denk ik aan het Liber Amicorum, het vriendenboek. Het Vestschrift, zoals het in academische kringen ook wel heet. En ik heb meteen het vermogen mezelf te herschikken naar enig geloof in het volgende uur. Moedelozer makend fenomeen is nauwelijks denkbaar. Of het zouden dissertaties moeten zijn waarvan geen handels en ook geen elektronische versie bestaat. Een boek dat niemand kan lezen. Deze week ontving ik twee van die vriendenboeken. Pessimisme zal me dus voorlopig bespaard blijven. Waarom is de boekensoort zo moedeloos makend? Dat is allereerst de plichtmatigheid. Een afscheidnemende hoogleraar moet er een krijgen. Een paar van zijn collega's moeten zich met de samenstelling belasten. Het is hondsondankbaar werk. Niemand levert het gevraagde stuk op tijd aan. Zeuren en bedelen moet je. Als de samenstellers de stukken hebben gelezen... samen een ratje toe van onderwerpen los te draden uit vele specialismen... betrust alleen de domste onder hen, die is ook de ijdelste, zijn geloof in het hele boek. De samenstellers moeten heel wat aan de stukken opknappen... en over de opknapbeurt weer bellen met de schrijver. Wij laten lijken lachen, zei eens een doodvermoeide samensteller tegen mij. Misschien het meest droevig makend aan een lieve amicorum is de titel... die bijna altijd gezocht is. Wat Duikers vent is dit, herinner ik mij. En bonjour neef, goedendag kozijn. Co het zijn toevallig beide Nijmeegse publicaties... De vriend van alle vrienden ontvangt het boek bij een academische plechtigheid. Hij doet verrast, al is, in het, ge al is het geheim al lang uitgelekt. Dat weet iedereen. Hij is blij. Ik heb vele gelukkig zien staan met een boek in de hand. Mooi geluk, maar soms ook doorzichtig. In de verte ziet men het relativisme dat aan de universiteiten goed vertegenwoordigd is. De vriend heeft zelf aan heel veel van die boeken meegewerkt... Hij weet de achtergronden en denkt daar nu even aan. Hij houdt de lach vol. Wij in de zaal ook. Wij denken even niet aan later. Later. Dat zijn de lezers die uitblijven. De recensies die niet verschijnen. De verkoop die er niet is. Na die ene glorieuze middag bestaat het boek niet meer. Alleen in de bibliotheken. Na jaren wordt er maar naar één bijdrage soms verwezen in een noot bij een ander artikel in een ander Liber Amicorum. Prachtig. Hè? Ik heb nogal eens in een Lieber Amicorum geschreven. Ik had het kunnen laten. De stukken zijn in het niets verdwenen. Over geen, geen van die boeken heb ik ooit een letter gelezen. Dat maakt je er niet energieker op. Tweemaal beving mij bij het schrijven van zo'n boek... een zo diep invretende moedeloosheid... dat ik het stuk niet heb afgeschreven. Eenmaal heb ik zelf een Lieber Amicorum samengesteld. Voor een goede vriend heb je veel over. Het verscheen te laat... Maar iedereen was ook te laat. Eén auteur uitgezonderd. Die schreef het beste stuk. Van een stuk stelde de auteur mij voor de eerste helft maar weg te laten. En toen, toen, ik, de, toen ik de lichte overbodigheid ervan meende te moeten vaststellen, er bleef niet veel over. Ik heb nog nooit een lieve Amicorum helemaal gelezen. Dat is niet alleen het gevolg van gebrek aan samenhang. A. schrijft over Vesdijk. B. meteen daarna over de bilabiale W. in Katwijk. Maar vooral van de verregaande detaillering van de meeste onderwerpen als de oorzaak niet de kennelijke onbelangrijkheid van het onderwerp is. Bijna alle stukken zijn aanzet tot, bijdragen tot, soms zelfs krijg je een aanzetje tot een dissertatie te lezen. Al die voorlopigheden, lezend, heb ik wel eens gedacht aan het Liber Amicorum. Een heel boek van een hele vriend dat een geleerde krijgt. De taak van alle collega's is de schrijver vrij te stellen en dan aan te moedigen. Een schitterend wetenschappelijk werk met het feestelijk karakter van een groot essay is het resultaat. En de hele aula verheugt zich erop het te gaan lezen. Dit is een overbodig boek. Ja. Dit is een overbodig boek. Nou ja, het, het, het, <laughs> en misschien er is er ook een, ook een overbodig van. artikel. Nee, dit is. Dit is. is. Oh, Jullie ja, zijn niet overtuigd. Ja, maar wacht eens eventjes. Uh, um, ja. Ik zit uh, inderdaad uh, een beetje schouderophalend uh, hiernaar te luisteren, zoals jij net zo uh, schouderophalend na, naar Timo Vermes te luisteren, althans naar die recensie daarvan. Is het allemaal niet een ogenmatig subjectief wat je nou wel mooi vindt of niet? Ja, en wat goed. je geweldig vindt of meesterlijk, En eh, noem maar op, ja, ja. noem het allemaal maar op. Nou ja, het is, het is, het is uh, niet helemaal waar nee, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, dat nee. nee, nee want anders dan, dan kun je daar ook niet... Uh, over met elkaar van gedachten overwisselen, mm -hmm. want dat heeft, dan heeft het geen enkele grond. Mm -hmm. hè? De, de, de, de over enkele smaak valt dit, wel te twisten. Nou, zeker. zeker de de, smaak over smaak moet je heel, heel heftig twisten. Mm -hmm. uh, ik zei al, ik, je kunt. Ik, ik, ik kan. Dat heb ik er althans geprobeerd. Met het ene regeltje van, van, uh, van fans. Het slotregeltje. Kijk, dat, dat vind ik pure poëzie als je zo eindigt. Dat is een mooie zin, ja. Dat is, dat, is, dat is geweldig. En dan kun je schrijven. En dan uh, kan gewoon ontzettend goed schrijven. Hij heeft ontzettend veel geschreven. Maar ja. uh, het is niet allemaal... Je hoeft het niet overal mee eens te zijn. Maar het is wel ontzettend goed geschreven. Dat moet je, denk ik, toch toegeven. Daar kun je, daar kun je niet over met elkaar van meningen verschillen. <lacht> nee. Ik geef nog niks toe. <lacht> maar hier, hij heeft het dus niet... Over het huis, tuin en Keuken, liber Amicorum. Nee, hij heeft over wetenschappelijke liber amicorum, Precies, ja. hè, Daar moeten we ook eventjes goed vaststellen. Hè? Maar ook een, een, een, een huis, tuin en keuken, zoals jij dat noemt, liberal. Dat is natuurlijk. Dat, dat, is, dat is ook maar voor één persoon interessant, namelijk degene die het krijgt. Nee, nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Over. Wat heb ik net al gezegd dat ik er altijd een neek kan heb als iemand mij vraagt om daarin te schrijven. Maar... En jij hebt wel eens een, een liba gekregen, Els. En, of niet? En hoe vond je dat dan? Ja, dat heb ik wel eens gekregen, maar ik kan niet zeggen dat ik het 80 keer gelezen heb of zo. Nee, nee. Was dat bij je afscheid als directeur van het maatschappelijk werk? Dat weet ik niet, eens meer echt. Nee, je weet toch wel wie, van wie je het gekregen hebt. Ja! Dan krijg je zoveel van krijg je foto's en boeken en stukken en noem het allemaal maar op en de speeches die staan erin natuurlijk en dat is soms heel leuk om te lezen maar ik ben met hem eens dat lees je niet tachtig keer nee. dat lees je niet twee keer nee dan gaat het als je het nog een tweede keer leest misschien lees, als ik he? helemaal ziek ben en in bed lig dan ik dat weer pak en denk oh ik, dat is allemaal fijn. Wat ik wel zo lekker over mijn bol geuit. Ik dat heb pas ik voor mijn tachtigste van al mijn nichten en neven uh, oh, gehad. Toe maar. Ja, dat vond ik heel speciaal. Voor al mijn nichten en neven Van de kleintjes tekeningen en van de grote allemaal met teksten. Nou, dat was zo vleiend. Vleiend? Ja, maar dan is het ook ongeloofwaardig. Dat ik dacht. dat moet wel waar zijn. Ja. Nee, dat dacht ik niet. Dan zou ik toch richtelijk... Nee, dat ik dacht, voelen. nou, als, dat is ik wel alleen mooi. alleen maar van die verhalen kreeg van hoe je geweldig je bent. Ja, dat, maar uh, dat voelde ik me nou ook weer niet, hoor. Maar het was, ik vond het wel... Uh, ik vond het opmerkelijk dat ze heel veel dezelfde woorden gebruikten voor mij. Dat vond ik wel opvallend. Dus dat was wel weer treffend. Dat zal ik niet vergeten. En kun je misschien een, een tipje van de sluier opnemen? Ja, het woord trouw. Ja. oké, okay. ja, nou dat kan ik wel, uh, ik denk dat ik dat wel, dat jouw kennende wel kan, kan delen, ja, oh. ja. <laughs> Nou dat was een leidmotief in eigenlijk al die stukken, ja, ja, dus dat vond ja. ik wel mm. mooi, dat vond ik wel mooi mm. ja. Goed maar spreken goed. over iemand is toch, vind ik wel, een uh, mooi genre, dat wordt uh, ook nog wel eens een keer gehoord als iemand overleden is Misschien dat het uh, wel zin heeft om, om te vermelden het overlijden van uh, Lys uh, Sarolia, Schretlen En daar sprak een, uh, een, een neef, die heette Injas uh, Schretlen uh, ik, ik googelde hem en dat vind ik weer het fantastische van Google en Wikipedia. Dan, dan, nou, dan, dan tref je meteen, het is inderdaad er was een huisarts in Den Bosch. Maar die man die heeft romans geschreven, gedichten, die heeft, nou, die, die, die, die heeft daar een, een, een, een curriculum. Waarvan ik zeg, nou, het verwondert me niet dat hij dat daar zo goed het woord voerde. En zo, zo mooi sprak over, over, over Lies. En ik dacht uh, bovendien, uh, waarom hebben we die niet uh, eens een keer in Gholen uitgenodigd uh, in de literaire kring? Want, want jullie hebben het over nog een andere uh, onbekende Gholena, die. die uh... Je die Fuchs? Ja. ja. Nou, daar heb ik het dan uh, over, maar ja. goed, uh, van mij mag uh, Ignaars uh, even welkom. Maar jij, je de... kende hem wel, je had ook. Ja, van ik, had, hem ik, ik heb wel van hem gehoord. Hij heeft ook wel. Uh, uh, als huisarts heeft hij ook de nodige gepubliceerd. Mm -hmm. uh, ja. Dus uh, dat is wel een, uh, iemand die veel in zijn mars heeft. Veel in zijn mars heeft. Ja. ja. Maar, uh, maar wat eigenlijk zou nou het leuker is. zijn... Oh, nou, Dat dat uh, toch een uh, mooi genre is wanneer ja. je uh, over, goed over iemand spreekt. Ja. Uh, en dat gebeurt meestal uh, na het Te overlijden laat. van iemand. Ja. Te ja. laat. Hè? Ja. ja. Dat vind ik ook mooi aan die reclame van de Dela dat het is. Dat je mensen ziet die... Uh, hun ouders of weet ik wat, een, een, iemand toespreken, als waarheid, dat, uh, dat je dat doet. Ja, dat, dat is wel, wel ja. mooi. Dat je dat ook uh, bij leven een keer Ja, doen. maar ik heb nou. ook nog op mijn tachtigste een heel mooi boekje gehad, overigens ontworpen door Willem, onze dichter. Maar die heeft het ontworpen in de uitvoering, heel ja. mooi. Ja. En daar hebben een aantal vrienden in geschreven en dat vond ik ook heel mooi. Dat staat nog op mijn boekenplan. ...kijk ik zo iedere dag tegenaan. Ja. Mag okay. ik sluiten met dat gedichtje waar ik het over had? Het is uh, geschreven door Maud van Houwert. ...en het is kennelijk een vrouw, ooit van gehoord... ...van Maud van Hout? Nee. Maud van Houwert is geboren in 1984... ...zoals alle mensen. Uh, dat is de titel van het gedicht... ...en het is ook meteen al eigenlijk de eerste regel... ...want het gaat gewoon... ...wat, wat daaronder komt... Loopt, uh, ...komt daaruit voort. Zoals alle mensen... Heb ik de meeste prijzen op deze wereld niet gewonnen? Heb ik de meeste boeken niet gelezen en nog minder van geschreven? Heb ik de meeste kinderen niet gebaard, de meeste mensen nooit ontmoet, de meesten niet eens gekust? Dat stelt mij voor vandaag gerust een leuk vind, vind ik ook, vind ik ook. Maar ja, ja. nou. nee, ik ben niet overtuigd. Nee, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Het is, het is heel subjectief allemaal, hè. Je bewijst mijn stelling. Ik vind het een heel erg leuk gedicht. Uh, nou, wij zijn zo'n beetje door het uurtje heen. Ja. Um, we heb hebben hem... nog een minuut om, om te vertellen dat binnenkort nummer 99 Willem had het over nummer 100 nee, we hebben eerst 99. maar eerst komt de nummer 99 van Leidraden uit dat is binnenkort, jij bent redactielid, jij ja. weet dat ja, het is uh, klaar Het is en, klaar. Het is, uh, ik denk dat het uh, over anderhalve week bij iedereen thuis ligt ja. nou, dan moeten we even aankondigen eerst volgende literaire avond Griet op de Beek Kom hier dat ik u kus. Kom hier dat ik u vind kus. Vind ik al een hele mooie titel. Prachtige titel, of niet? Heeft zij geschreven? Ja, nee, vind ik nee, nog een vind ik niet. Nou, ik wel. Maar die komt 16 januari, dus ik zou zeggen... 16 januari. Komt allen naar het Jan van Bezaalhuis in de ja. kapel, naar Griet op den Week. Griet op den Week. Ik vind die naam alleen al mooi. Dat is wel. een van de dat nieuwe dat schrijvers, hè? Ja. Een van de nieuwe schrijvers. ja. Ja, dat is geen leuke titel. kom hier dat ik kus, vind ik één. Ja. En voordat Griet komt, komt Leidraad Ja, uit. ja, dus dat, dat, want is, dat systeem is er een beetje uitgegaan. nee, nee dat systeem is, is er is nog steeds. Een week daarvoor krijg je dus, oh, je, ja. dus uh, rond, de, rond de tiende. Ja, nou, dat is zoveel. En dagen ik heb en nog en... geen uitnodiging om te komen vouwen ja, dan, dat zal, ja, dat zal een deze dagen toch Dat wel is vormen. dus nummer 99. En dan uh, gaat Leidraden inderdaad... Uh, ...dit jaar uh, nummer 100 zien. Ja. ja. En wie ook in Goorl komt is... Ja, zeg het maar. Ja, nu... het krijgen we in oh, oh, ja. oh, Nou, we gaan afronden. We zijn aan het einde ja, van het ons wel. uur literatuur. Bedankt, Norbert. Uh, Willem hebben we al bedankt. En uh, ja... Uh, Stefan voor, voor je technische assistentie. Dit was het uur. Tot volgende maand.